Geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijsel.nl. Dit is Radio 1. 7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Cairo proberen demonstranten overheidsgebouwen te bestormen. Ze zouden op weg zijn naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en het gebouw van de staatstelevisie. Het kantoor van de partij van president Mubarak is eerder vanavond in brand gestoken. Ook het leger is in de grote steden op straat, maar lijkt tot nu toe niet op te treden. De demonstranten trekken zich niets aan van de avondklok die in heel Egypte van kracht is. De politie gebruikte vandaag overal traangas, waterkanonnen en rubberkogels. Zeker één betoger in Suez kwam om het leven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft Egypte opgeroepen vreedzame protesten toe te staan en zijn veiligheidstroepen in bedwang te houden. Ook de demonstranten riep ze op zich in te houden.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 Minister Jager is het er niet mee eens als straks een groot deel... van de Nederlandse huiseigenaren de villabelasting moet betalen. Ajax-voetballer Luis Suarez vertrekt per direct naar Liverpool. De clubs zijn het vanmiddag eens geworden over een transfersom... van 26,5 miljoen euro. Ajax vroeg 30 miljoen. De Engelsen wilden eerst niet verder gaan dan 15 miljoen euro. De Uruguayaan Soares was bezig aan zijn vierde seizoen in Amsterdam. Hij maakte meer dan 100 doelpunten voor Ajax. Vorig seizoen was hij topscorer van de Eredivisie. Het weer? Vanavond en vannacht matige vorst. Met temperaturen tussen min 3 en min 7. Morgen opnieuw zonnig en fris. Met maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Aanbewee verkeersinformatie met nog 40 kilometer aan files. 15 kilometer daarvan staat op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevaar en svenen Leidsendam. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht vanwege het technisch onderzoek. Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag of Rotterdam kan het beste omrijden via Utrecht over de A2 en dan bij Utrecht de A12 in de richting van Den Haag en Rotterdam. Dan op de A10 aan de zuidkant van de stad bij Amsterdam... tussen Oud-Zuid en Knooppunt Amstel. Twee kilometer in de richting van Amersfoort. Komt ook door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En bij Zwolle loopt het vast op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat 7 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. Zes kilometer door een ongeluk. De rijstok is dicht... En vanuit Eindhoven naar Tilburg staat het tussen Knopen-Batendorp en Oorschot 2 kilometer door een ander ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Utrecht en Den Dolder. rijden er geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. World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 geen sprake, want jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta pasta. Pagina 154. Dam zet ruim een liter water op. Hak de peter fijn. Oké. Precies. Goed. Pleisters, schat, waar zijn de prijzen? Pleisters. pleisters!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 Goedenavond, welkom bij aflevering 6 van het kook- en eetprogramma Manjari. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. U kunt reageren. Sterker nog, dat vinden we hartstikke leuk. U reageert ook veel van over de hele wereld. Krijgen wij reacties op dit programma? Nou, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Doe dat via onze website www.radiomanjari.nl. Daar staan ook de recepten van deze uitzending, de reacties en andere wetenschappers. U kunt nu bijvoorbeeld al lezen wat wij vanavond gaan eten en koken in deze uitzending. Vanavond in Mandjari praat ik met olijfoliebaron Manfred Meeuwig. Hij kreeg een Frans schriftje, een Frans kookschriftje uit 1870 onder ogen en maakte geïnspireerd door deze klassieke recepten een prachtig kookboek. De Franse keuken is ook een hele grote inspiratiebron... voor chef Wil Will Deemant. Spreek je dat goed uit? Ja, dat klopt. Fijn. is heel goed. Deemant van restaurant Bordewijk in Amsterdam. Een heerlijk restaurant is dat, maar vandaag is hij hier... omdat hij gaat keuren en proeven brood, Pennencampagne, De pennencampagne is toch gewoon landsbrood? Ja, letterlijk vertaald, ja. Het is een licht soort brood, hè, wat je vaak in een restaurant vooraf krijgt. Ja, dat, dat kan. In een restaurant, maar ook gewoon thuis op de boterham. Ja. Eet, u, eet jij thuis ook per de campagne? In principe wel, ja. God, per de campagne verzamelen we het voor Gewoon brood dat je op een vloer bakt. Ja, het is een vorm. En niet een vorm. Ja, ja. het is een vorm. Ja. ja. We gaan daar straks over door, wat dat dan precies is en hoe dat dan smaakt. We hebben boodschappen gedaan, drie verschillende zaken... hebben we campagne gekocht en nu gaan we proeven of dat ook deugt. Chris Baajema, onze verslaggever, die ging, zoals veel mensen in januari, op dieet. Maar hij kon dat lekkere eten toch niet laten staan. Dus hij is op een luxe dieet gegaan, eentje met kaviaar en... en Oesters en eieren enzovoort enzovoort. Straks zijn verslag. En Jona Freud, onze kookboekenvernaad. Zij kookt vandaag India's, een gerecht naar drie verschillende recepten. En hoe heet dat gerecht? Op zijn Nederlands boterkip. Boterkip? Ja. Klinkt de lekker boterkip. vet. Ja, dat klinkt het, maar het valt eigenlijk wel mee hoeveel boter erin gaat. Ja. Dat is dan ook de enige connectie die ik vanavond met de rest van de Franse tafel hier heb. Ja, het is een bondgezelschap, hè? India's ja. en Frans vandaag. Ja, India's boter, kip, butter, chicken. Uh, is gaan we gaan met in het echte Engels? boter. Er gaat wel, ja, die gaat die wel wat boter in, maar op een kilo kip, en ons boter. Ja. Nou ja, de Fransen doen het wel beter dan, denk ik. Maar niet van die uh, Tibetaanse. Is dat Geen ghee? Nee. Nee, nee. Dus overal gewoon ah. roomboter. Waarschijnlijk dat het daarom ook boterkip heet. In Want het is, kip. Voor de duidelijkheid: ja. ghee, dat is met ja. G-H-E-E. Ja. Dat ja. is de klaarde boter, is... Geklaarde boter. Geklaarde boter. Geklaarde boter ja. die heel veel in, in, in de Indiase keuken wordt gebruikt. Ja. ja, die je in blikken kapt, hè? Ja. Ja. Ja. ja. En die kan je ook nog heel lang bewaren, omdat het, zeg maar, het uh, vergaat niet. Ja. Oh, dat, is, dat, dat is een goede tip dus in, voor in ja, het In, in, ja, bedoel, in ja. de warmte blijft het ook goed, hè? dus ja. dat is uh, ja, houdbaarheid. Zeg maar, een wonderlijke combinatie. Vandaag veel Franse keuken, veel klassieke keuken en veel uh, Indiase keuken. Uh, mannen, Manfred Meewer bijvoorbeeld. Heb jij iets met, met, met, met de Indiase keuken? Nee, sorry. Nee, hè? Nee, eigenlijk, uh, nee, je nee, kijkt heel schuldbewust. Nee. nee, ik zou niet weten... Ken je maken? iets uit de Indiase keuken? Nou, van die linzen en, en daal. Dat is ook ja. India. Dat, dat heb ik wel eens gegeten, geloof ik. Maar nee, ik ben daar niet een uh, enorme fan. Zeker geen kenner van. En ook nee. geen enorme fan, dus? Nee, nee eerlijk gezegd niet. Nee. Nee. Nee. nee. Wat is het dat je tegenstaat? Nee, niets niet speciaals tegenstaat. Als ik iets, het is typisch van het eten wat je haalt, volgens mij. Hè, als je in de stad woont. Ja. En als ik dan haal, haal ik Indonesisch of Thais of ja. Chinees. Ja. Maar niet zozeer India's. Maar. Wilde mand? Demand? Ja, ja, ik had, ik had vroeger een, een moeder van een vriendin van mij die kookte normaal als mullig Dat vond ik dan wel heel erg lekker. Wat is dat? Ja, dat is een soort uh, een, een goed gevulde kipsoep. Met, ook met, uh, met appel zit erin en zo. Een beetje zoetzuur. Ja, dat is natuurlijk veel in India. En dat was, vond ik eigenlijk wel heel erg. Maar ja goed, verder ben ik ook no nooit gekomen met de Indische, ke Indische keuken. India's. Of de Indiaanse keuken. Nee. Maar en nou is het toch ook, ook, ook zo, meen. Wil. Hmm. Jij staat al... Oh, hoe, lang sta je, oh, hoe lang heb jij Bordewijk al? Ik heb eh, Bordewijk 25 jaar. Ja. Dan kunnen we er toch gevoeglijk van uitgaan dat jij meestal in Bordewijk bent en ja, ook eet? Ja, meestal wel, ja. ja. Want, want hoe kun jij eigenlijk nu hier zijn en niet daar op een vrijdagavond? Nou ja, ik heb natuurlijk wel een hele goede brigade die kookt. Dus ik, ik kan wel, wel weg, ja. Anders zou het natuurlijk niet goed zijn als ik een restaurant zou hebben... en daar elke avond zou moeten zijn. Maar als jij er bent, en dat weet ik uit eigen ervaring... dan kom je ook even aan tafel. Ja, altijd, ja. En dan, ga je, dan, geef je, dan, dan, dan, dan praat je even met, met, met, met ja, de gasten? Ja, ik vertel gasten ook altijd wat er nog, nog... verder nog buiten, zeg maar, alle kaart wat er nog in de menu te... Wat hebben we vandaag eigenlijk in Bordewijk? Eh, we we <laughs> hebben vandaag in de menu is er Gemarineerde heilbod met uh, mayonaise van Noordzeekrap en gemarineerde artichokjes. Goh. En daarna is er een klein stukje poon. Met een crème van lente-ei en hele kleine inkvisjes. En daarna is er ree. Ja. Want dat is nu de tijd, de reegeitjes. Met een uh, gram van een ouderwetse wild, zoals en wat uh, paddenstoeltjes. Ja, lekker. En dan kaas en daarna een, een klein chocolade, wit chocoladetaartje. Jij bent toch... Een, terug. Heel licht... Uh, ja. oh, heel klein, ja. zegt hij ook. Ja. Heel klein. Is, Is het heel raar om tijdens een radio-uitzending... een live radio-uitzending gewoon weg te lopen ja. naar een restaurant te ja. gaan? Uh, Dat we jou nu kwijt zijn, Petr, je? Kunnen jullie het gesprek zelf een beetje gaande ja. houden? Nee, maar luister Wil, jij bent toch de man die altijd zegt... er moet ja altijd... Uh, op de menukaart één rood vleesgerecht staan. Vanwege de mannen? Uh, ja, maar ook vanwege de vrouwen hoor. Oh, die, die zijn ook van de rood vleesafdeling. Nou, ik dacht een chocoladegerecht voor ja, de vrouwen. We, ja, dat is waar. En een rood vleesgerecht voor de mannen. Ja. Nou, ik heb het maar eens een beetje zo ingedeeld. Ja. Maar ik maar Het is natuurlijk. Het is ook wel gewoon andersom hoor. Ik ken een, een hele. Jonah bijvoorbeeld. Een hele ja, ik zou gaan voor het rode vlees, een, en, niet voor de een, chocolade. Een hele lieve hè? oude dame uh, die vroeger. Een, het oudste Spaanse restaurant die je in de stad had. Amy Koers. In de Wetering Ja, oh, dat is leuk. Ja. Hoe heet, Hoe heet nou? dat nou? La Cacerola? Ja, dat was het restaurant van mijn ouders waar ze hun trouwdag ieder jaar vierden. Ja. Nou ja, ze <laughs> Nou, Amy is inmiddels uh, ergens in de. Uh, bijna tachtig. Sorry, Amy, als ik me vergis. Maar uh, zij is een groot fan van. Uh, en, uh, een goede korte stuk. Buff. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh, En dat serveer je natuurlijk ook prachtig aan tafel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is de klassieke van de Bordewijk, de ja. Precies. Ja. Of met Bernese of Bordelaise. toch? Ja, de Bernese in de zomer BNR's. en de Bordelaise in, in de winter. Manfred, ja. jij, jij, jij moet even een wat actievere houding nu uh, in oh. gaan nemen. Ja. Dichter bij de microfoon, want we gaan je nu overhoren. Je bent uh, in het dagelijks leven voetstylist. Je bent eigenaar van een prachtige olie- en azijnwinkel in, in Amsterdam. Je bent een van de weinige officiële olieproevers, olijfolieproevers in Nederland. Uh, maar nu ben je hier omdat je een prachtig kookboek hebt gemaakt. De Recette pour Bien Vivre. Het ziet er heel fijn ouderwets uit. Het is een heel mooi ouderwets boek om te zien. Ja. En uh, wat nog mooier is, er staan uh, recepten uit de klassieke Franse keuken in. Gerechten waar naar iedereen die wel eens naar Frankrijk is geweest... of wel eens in een Frans restaurant is geweest, heimwee heeft. Het is kortom uh, heel, heel leuk dat je hier wilt zijn om over dit boek te praten. Het is gebaseerd op een schriftje uit 1870. Ja, een schriftje wat is ook uh, Recepts pour bien vivre heet. Hè? Dat zit, zit een, uh, je hebt het bij je? Ik heb het bij me. Je ziet op, op bladzijde 2 zit een heel mooi klein uh, etiketje waarop staat Recet pour bien vivre, zoals je ziet. Ja. En een uh, met de hand geschreven opdracht. Trouwens, het hele schriftje is met de hand geschreven. Dus het is niet zo dat wij dat boek zo genoemd hebben, maar het boek heette zo. Ja. Ik vind het zelf een beetje uh, aanmatig of misschien zelf tuttig... om uh, een boek Reset pour bien vivre te noemen als Nederlander. Maar het heette dus zo. Ja. Dus dat en, hoe, en hoe kwam dat schriftje op jouw pad terecht? Nou, uh, Maria de Haan is een, is een uh, Nederlandse vrouw die al jarenlang in uh, Frankrijk op antiek markten mooie Franse spullen verzamelt... en mee naar Nederland neemt en daar haar huis mee inricht. Die woont ergens op de gracht in Amsterdam. En één of twee keer per jaar doet ze dan een verkoop vanuit dat huis. Dus dan nodigen ze mensen uit die dan in dat huis rond kunnen lopen... en die in principe alles kunnen kopen wat in dat huis staat. Dus stoelen, vies en alles en nog wat. En Marjolein Vonk, de stiliste waarmee we dit boek hebben gemaakt. Ik heb het met Sigrid Kranendonk, de fotograaf Marjolein Vonk de stilisten gemaakt. En Erik Rikkelman heeft het vormgegeven. Me die nou, Met die mensen krijg je in ieder geval vanavond geen ruzie. Dat hebben we dus die allemaal gezegd, allemaal inderdaad. Heel goed. <laughs> maar, Geslaagd. Uh, Marjolein Vonk daar, ging daar dus heen. Die gaat er altijd heen omdat ze een stilist is... en natuurlijk geïnteresseerd is in mooie spullen... die ze ja. nodig heeft voor fotografieklussen. En toen kwam ze bij, bij haar en Maria de Haan liet haar dus dat boekje zien. Ze zei, moet je kijken wat waanzinnig mooi dit is. Ja. Daar moet je eigenlijk iets mee. Maar je mag het niet hebben. Dus je mag het lenen. Dus, dus het ligt hier dus vanavond op tafel. Ja, ik maar ben, er, ik ben er helemaal verbaasd dat het gewoon zo op tafel ligt. En dat wij niet met van die handschoentjes... als vroeger Boudewijn Buge het aan hadden. Ja, die, als, ja, als je ja daar een historische uitzendingen, ja. he, uh, Het ligt hier maar gewoon met ja, zo tussen het water en de wijn. Het en, gaat ook uh, steeds verder stuk. Dat, ja, het is, eigenlijk mag ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Maar het is, het is dus heel uh, fragiel vooral met ja. je leerachtige buitenkant. Ja, het is een prachtig boekje om te zien. En het is dus geschreven door een man... Eh, Want dat zie je in, het voorwoord, in, dat, uh, in die opdracht. Het is geschreven door een man. Waarschijnlijk voor zijn tante. En het is een verzameling van. Uh, ja, met handgeschreven receptjes. Vooral van heel veel bakdingen. <kijkt> Zoete bakdingen. En gems en dergelijke. Dat zijn natuurlijk eigenlijk ook dingen die je, in een, die je makkelijker vergeet. En die je precies moet onthouden. Ja. En precies moet weten. Dus vandaar dat hij ook in een is zo'n schriftje verzameld zijn. En ik denk, dat het zou wel eens kunnen zijn... dat het iets is geweest voor een huwelijk of zo. Dat iemand dat aan iemand gaf die ging trouwen. Om de re receptuur, ja, misschien door te de geven, huishoudelijke mee te recepten... Geven. mee te geven ja. naar, naar, naar een volgend gezin. Ja. Uh, je hebt niet alle recepten uit dit schriftje automatisch overgeschreven... en in je, in je eigen kookboek gezet. Je hebt wel, wel degelijk heel streng geselecteerd. Ja, we Wat? hebben geselecteerd. Er staan dus heel veel recepten in. Maar ook heel veel uh, recepten die wij helemaal niet meer interessant vinden. Zoals? Te, te simpel. Maar bijvoorbeeld ook recepten van mondwater... en zelfs op bladzijde 60 een recept tegen diarree. Nou, daar zitten we nou, echt hallo. op te wachten. Nou. Uh, een beetje rare, uh, rare dingen die we normaal... In een kookboek misschien niet. Ja, die, die we niet zouden verwachten. Dus ik heb gewoon... Uh, ze allemaal gelezen en de leukste, die althans voor nu nog in mijn ogen leuk zijn uh, eruit genomen en er staan ook heel weinig hoofdgerechten in dus die paar hoofdgerechten die erin staan die heb ik natuurlijk uh, gebruikt ja. zoals uh, gevulde dorade en uh, lamschoudergevuld. gevuld wat overigens heel erg lekker is dat laatste vooral dus was ik blij dat dat erin stond en dan kon ik dat gebruiken ja. dus zijn er zijn geen hoofdgerechten die, ja. die erin staan die je niet hebt gebruikt bijna niet nee oké okay. Het is dus, dus bijna allemaal nagerecht na en voorgerechten. En jam-achtige en dingen. Die maar, ons... maar, maar dat spreekt in ieder geval uit dat je, dat je iets met die... Met die, met die ja, hoe noem je die keuken? De, de burgerlijke Franse ja, keuken? Ja, de cuisine of zoiets. Uh, uh, uh, uh, het is dus de, de, de eenvoudige stadse keuken. Dus niet een boerenkeuken, geen plattelandsregionale keuken. He, maar het is juist een, een stadse keuken, die, die, althans die ik ja. verzameld heb he, in dit boek. Zoals de mensen in Frankrijk gewoon thuis... Ja, ja, nou ja. Min of, of meer. Ja, ja, of zoals voor, voor mensen van de middelklas mensen Werd gekookt, hè? want er werd ook, ook heel veel gekookt door koks... voor mensen die wat meer geld hadden in ja. de stad. En daar werd dus, want het is dus wel een, een, een, een verzorgde keuken. Hè? Het ja. is niet een hele uh, simpele arbeiderskeuken. Het is wat verzorgder, hè? wat hierin in, in staat. Het is ook met rijke ingrediënten, met veel boter en room... En, ja, het is gewoon het is niet met de spek. Keuken, nee, nee, het, is het is geen boeren, ooit, het is ook, ja. boerenarme keuken. Het is nee. een beetje rijke Kizin Bourgeois. En dat is ja. dus zoals Coccovin en, en, ja. en uh, pot -au feu Al die gerechten die uh, ook al zo'n lekkere naam hebben, die ik nu net noem. Ja. Zoals Blanquet de Vaux. Dat klinkt allemaal eigenlijk al heel erg lekker. Ja. En dat is volgens mij ook heel erg lekker. Ja, Blanquette de Vaux. Dat is dat hele romige gerecht, wat? Ja, met het vlees en. Oei, oei, oei. Ja. Hoeveel pakjes boter gaan hier? Nou, daar gaat, daar gaat geen boter. <lacht> daar gaat wel een beetje room in. Dus het valt eigenlijk wel mee, want het wordt gebonden met een roe. Bijvoorbeeld blanketteval. de mm -hmm. Ook iets wat, je, wat mensen tegenwoordig niet meer doen, terwijl het bijna geen moeite is. En je krijgt zo'n ontzettende mooie fluwelige binding van ja. een roe. Als je met een roe uh, iets ja. bindt. Ja, maar het is wel weg terug, hoor. De roebinding is op de weg terug, tenminste. Bij mij wel. Ik vind dat heel... Ja, dat komt weer terug. Is de cuisine bourgeois ook eigenlijk weer op de weg terug? Ik bedoel, is dit een keuken ja. die we misschien gewoon straks weer gaan omarmen? Ja, dat, uh, ik hoop dat van wel. Ja, want ik vind dat een hele fijne keuken, ja. Wat vind je er zo fijn aan? Nou, omdat het heel erg uitnodigend is. En het, is, het, geeft, het schept plezier. Uh -huh. Het maken of het... Eh, het Zo opeten. het maken als het opeten. Ja. ja. En het is ook eten waarvan je ja. vraag wat meer eten. En je hebt ja. niet een klein een hapje of een lepeltje van Blanquette weer een bord. Ja. Ja. een bord. Misschien zelfs een, een bord of ja. een diep bord. Ja, of en gewoon een, beetje een witte pan op tafel waar je gewoon... Uh, met voor je kan brood. bedienen ja. met ja. een stuk Uit kan eten, ja. ja. Oh, Dat ik is wat, wat royaal. Dat is fijn. En inderdaad, als je dus iets bindt zoals blanketteval bindt met een roe... dan is het helemaal niet verschrikkelijk vet. He, want dan doe je eigenlijk die room met het eigeel, waarmee je uiteindelijk bindt. En dat is ook, ook mooi, dat je nog een extra binding door die uh, room met eigeel. De liaison. He, waarmee je uiteindelijk ja. die blanket bindt. Dat, dat, dat geeft wel iets zwaardigheid. Maar dat is helemaal niet zoveel, die room. Nee, dat is, nee. is er zit geen liters room, room nee, je, je ziet En het is een dat, hele rijke zeg maar, smaak. Sinds, sinds, uh, sinds de Nouvelle Cuisine zie je... Zeg, met al die reducties, zoals die sowieso heel erg sterk zijn... en die zijn ook allemaal zwaar gebonden met room en boter. Ja omdat toen de, de bloem verboden ja, werd. de bloem was verboden. Dat mocht niet meer. Ja. Daar werd je maar dik van. Dat was, uh, Waarom je... mocht de bloem eigenlijk niet meer? Ik nou, heb, omdat ik heb, je de, ik heb beetje, de bloem nooit in de bal Je, kreeg, gedaan, je kreeg, er, kreeg er wat vlakkere smaken door. Ja. Men ontdekte eigenlijk dus als je alle bouillonnen maar reduceerde... en daar, dat dan licht afbond met boter en rom... dat je dan gewoon een hele mooie smaakexplosie kreeg. Ja. Maar uiteindelijk vraag ik me af hoe, hoe lang je dat kon dat stand houdt, Want eigenlijk is het... Tegenwoordig ja, krijg ik wel eens uh, uh, de indruk dat die reductie uh, woede zo sterk is geworden... dat er een heleboel dingen nauwelijks meer eetbaar zijn. Behalve dan in kleine porties. Maar is het niet zo? In een leuk? lepeltje maar, bijvoorbeeld. Maar wat bedoel je dan? Dat, want want hè, dat reductie dat is inkopen. Dus dat het dan te sterk ja, wordt voor smaak? Ja, dat het te eh? sterk wordt van en, smaak. En, en in dus intentie. niet meer smakelijk is daardoor? Of? Ja, in ieder geval niet iets wat je, waar je heel veel van... Zou, of iets meer van zou kunnen eten. Zeg ja, maar. ja, want dan is al heel snel, heb je heel snel je punt van verzadiging dan bereikt. Ja. Qua smaak. Ja, en ook dat het wordt ook steeds moeilijker met, met combineren van wijn. Ik sprak daar laatst met iemand over die daar zeg maar, in die nieuwe moleculaire keuken bezig is. Om daar te kijken hoe je dus grote wijnen inpast in die, in die enorme uh, smaakcreaties die er gebeuren. Moeilijk. Maar dat past dat nou dat ja. moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Ja. Verder dan sake en droge sherry kom je dan niet meer? Maar dit is dus helemaal... Een grote uh, rode wijn gaat uh, onderuit bij... Uh, nee, ja. uh, nee, ja. Dit is dus he he helemaal zo. geen El Bouli. Dit. dit is nee, van nee, de nee, tijdperk nee. voor El Bully. En dat is misschien ook juist wel prettiger gedaan. Daar, daar ben je misschien wel op gevallen, man. Ja. Nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Die, want er zijn dus dat, dat in de doen van bloem of van roe of iets binden met, met bloem of met een zetmeel. Dat is eigenlijk gekomen bij het begin van Nouvelle Cuisine. Dat ja. is in de 70e en 80e jaren hè, in Frankrijk. En t, de, de verandering die we nu eigenlijk weer hebben door die elbulie achtige circusachtige keuken. De, de dat is eigenlijk nog weer een procesen. revolutie, nog, ja. Weer, ja. Nog, weer, nog weer verder. Ja. Ja. En dat er zijn eigenlijk twee dingen die je volgens mij een beetje moeten scheiden. Ja. Jij, jij bent echt en? getuige geweest van die omslag... tussen de, de bourgeois-keuken ja. uh, naar de Nouvelle Cuisine. Jij stond op dat moment in Frankrijk in een, in een drie-sterrenrestaurant. Ja, ja, ik werkte toen uh, bij Trois Gros. En, je, en <coughs> mensen realiseren zich dat... Ja, dat was toen een drie sterren. Is trouwens nog steeds een drie restaurant in Rouen, in, in uh, Frankrijk. En uh, die, die koks van toen, dus die toen jong waren... die zich verzetten tegen die uh, Ouderwetse keuken, die verzetten zich natuurlijk tegen die uh, sausen... die gebonden waren met bloem, maar die veel te veel gebonden waren. Die waren de lepel rechtop in stond, heel zwaar en log en alles op schaal... Uh, ja. Gepresenteerd, ja. Zeker in Chic restaurants. En daar wilden zij vanaf. Dus zij gingen resoluut uh, uh, hun gerecht op bord presenteren. Dus in de keuken. De, want de koks waren de baas. Niet de, niet de bediening. De koks bedachten hoe een bord eruit moest zien. En wat, hè, wat mooi was. En de simpelheid van het gerecht ook. Want het ging om het eten zelf. En niet om de flauwekul. Ja. En toen kwam eigenlijk een heel ander soort keuken op. En dan is het weliswaar 30 jaar geleden. Maar dat zijn de dingen die die wij nu allemaal maar normaal vinden. Dat je op een bord geserveerd krijgt, ook in een sterrenrestaurant. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo normaal. Nee, Want nee. vroeger kwam alles op schalen uh, binnen. Ja, ja, nu zijn we natuurlijk weer, eigenlijk weer, sorry dat je in de reed valt... Nee. zijn we eigenlijk weer zover dat we dat juist heel erg leuk vinden... We om weer, weer terug op schaal En ja. dat we een ober willen ja. Ja. die ja. aan tafel iets doet, dat vinden we juist weer geweldig. Maar ik vind het zo typisch mm -hmm. dat jij nu eigenlijk teruggrijpt op, op, op een receptuur... op een schriftje, op, op een, een oudere tijd... Dit... die eigenlijk uit de tijd is voor, voor die revolutie. Ja, maar dit is natuurlijk bijlas. wel thuiskoken. He, dit is een thuiskeuken. Dit is, ja. uh, het is mm. geen haute cuisine. Want in Frankrijk heb je natuurlijk de, dus de boerenkeuken waar het over hadden, de ja. arme regionale keuken, de cuisine bourgeois, van, van de Fijne. een beetje rijkere ja. families. Die, en de haute cuisine in mm -hmm. de toprestaurants. Ja. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk drie uh, types van keuken. En, uh, ja, drie lagen, zeg Drie maar. lagen. En ja. die. Ja, de, de, vaak is het natuurlijk zo dat die middelklasse uh, cuisine die, die willen gaan lijken op die haute cuisine, dus ook dat gaan nadoen. Terwijl het dus echt iets voor te zeggen om te zeggen... nou, laat, laat die mensen de haute cuisine uitvoeren die dat kunnen ja. in de topkeukens... Ja. en laten wij gewoon inderdaad kokofijn maken ja, ja. met spek en uitjes. Hebben we daarmee uh, meteen jouw lievelingsgericht te pakken, kokofijn? Nou, want dat vind ik wel heel, heel lekker. Dat vind ik wel heel lekker. Maar ik vind konijn met uh, dragon en mos. Dat vind ik ook wel verschrikkelijk lekker. Zo, dat is een goede combinatie. Ja, he, dragon dat is ontzettend lekker. Een paar mm. groentjes erin. Ja. Dat vind ik ook wel heel erg lekker. Maar, maar dat zijn ver, ik, ik wil even over koffer met je door. Want ik zag dat je daar een kip in deed. Ik dacht dat het een haan was. Nou, uh, ik denk dat dat er vandaan komt dat het niet nodig is om een heel fantastisch jong kippetje te gebruiken. En dat is juist het leuke van dit, de gerechten die in dit boek staan... die hierin verzameld zijn, dat je juist simpele stukken vlees... Hè, zoals be, uh, bij de Blankette de Vauw ook de borst van, de, van het kalf... daar hoef je Kalfvlees, niet ja. de kalfsmuis of de mooie chique delen voor te gebruiken. Juist de simpele delen, die wat uh, vetter zijn ook... die kan je juist voor zo'n stoofschotel gebruiken. En het is eigenlijk met die kokkenvijn ook juist een oh. beetje de oude kip. Vroeger werd het gewoon van een oude haan gemaakt. Ja, de haan. Ja, de oude haan. Die je dus niet als een gebraden kip kan maar nee. Die stoof je dus ja. in de wijn met, met, ja, uh, met uh, aromaat, zodat het nog lekker doen. wordt. Ja, dat zien een beetje zijn sappigheid. Uh. Ja, kijk, de, de, als, je een, als je een oude haan hebt die zijn diensten uh, verricht. namelijk uh, jarenlang alle kippen uh, verzorgd. En... Heel goed leven achter de rug. Heel goed leven achter de rug. Ja, maar ja, ja, uh, daar worden ze wel wat doorleefd van, zou ik maar zeggen. Ja, als maar je je, het is haan... heel erg dat je die beesten... vroeger hadden ze natuurlijk allemaal houtkachels in die keuken of houtvernuizen... Ja. en dat moest vooral in de winter branden. Dus je zet zo'n pot erop, je hoeft er niet meer naar om te nee. kijken. Hè? juist. Ja. Je kijkt, en dat stof maar door. door... Ja, en, en je die oude zure wijn van het jaar... Ja, daarvoor ja, precies, had je die gooi erbij. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dus dan werd het ja. wat malser dan ja. ging het, uh, ja, zo is, het ja. Ja. is dit, Manfred, voor jou ook heimwee eten? Ja, absoluut. Nee. ja dat is natuurlijk absoluut heimwee. Maar eten is altijd ja. herkenning, hè? vind ik. Nou ja, oké. Okay, maar maar kijk, als je even El Bouli, die naam viel al. Als je bij El Bouli ging eten... Dan ga je niet vanwege heimwee, dan, nee. dan, ga je, dan ga je vanwege experiment, dan ga je vanwege avontuur. En ja, heimwee Dit, dit is toch echt is... het eten wat je vroeger, helaas is het allemaal gezeur van de oude, uh, oude lui... dat je vroeger inderdaad in Frankrijk, <laughs> in iedere routier zo'n beetje... He, als je daar ging zitten en er was druk, er stonden een hoop vrachtwagens buiten... dan had ja, je gewoon je goed en dan had ja. je dit soort dingen. Ja. En een plak paté en, ja. en zo'n lullig aluminium mandje met mm. superlek stokbrood. En welke herinnering komt dan bij jou boven... als je denkt aan je, aan je ultieme Franse eetervaring van vroeger? Nou, uh, ja, toen ik bij uh, Gerard ging werken. Dus na Trago ging ik bij Gerard. Klinkt een beetje snoeverig, maar het is echt waar. Het is wel heel lang geleden. Maar je haalt jezelf de... iets een beetje onderuit, hoor. <laughs> maar de eerste avond dat de, ik de daar... Gerard heb... is iemand die alleen met zijn voornaam wordt ook aangesproken. Ook drie sterren? Nee, dat, oh, is, dat is een, een achternaam. Michel Gerard heet hij. Ik hem nog bij de hand. Hij ja, ja. heet Michel ja. Gerard en dat is ook drie sterren. Nog steeds, volgens mij. Maar heel lang geleden. Heel lang. Wat deed je daar ja, eigenlijk, Manfred? Was je koken. Ja, wat denk je? Oh, mag ik je even aanraken? Ja, ja. Ja. Nou, dat was wel, was wel op zich natuurlijk heel bijzonder. Achteraf gezien was dat heel bijzonder. Ja. Toen vond ik dat natuurlijk allemaal normaal. En, maar toen kreeg ik dus... Een, uh, de eerste avond dat ik, daar had, dat ik daar kwam... kreeg ik een bord met confie de kanaar... met... Uh, gebakken aardappeltjes. En dan zei je denken, nou, so wat waar heb je het over? Maar dat waren dus uh, rauw gebakken aardappeltjes. Dus blokjes, vierkantjes, met uh, hele tenen knoflook in de schil. Gebakken natuurlijk in dat ganzenvet of in het vet. Ja. Nou, ik bedoel, het is niks, maar het is zo verschrikkelijk lekker. Als je als dat goed gedaan is en is dat stukje confit even keihard is aangebrazen, zodat hij van buiten knapperig is van binnen super zacht wil. Het is gewoon echt... Nee, ja. ik, ben, ik word daar heel erg tevreden van met een glaasje ja. wijn. Daar heel of een flesje van. wijn. Ja. Ja. En maar zo heb ik natuurlijk... Ook, hoor, heb iedereen ook ja. op links Aan. wil ook heel gelukkig worden. Ja. Ja. Alleen al bij de... Maar dat, dat, zijn er gewoon de ja. dat soort Frans eten. Ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk toch heel... Uh, ja. Maar moeten we dan niet gewoon hierbij eigenlijk in Manjari besluiten... dat we weg moeten van die, van die prutskeuken... waar we nu toch eigenlijk volop nog in zitten? Met, met 16 voorgerechtjes, 38 prutsgerechten. Het is goed dat het zich allemaal een beetje ontwikkelt toch, de hele tijd. Daar ja, ja, hoeven we de oude waarden niet te verloven. Maar het, ik, vind, ik blijf het leuk vinden dat er mensen bezig, heel experimenteel met eten bezig zijn. Toch wel? Ik denk wel dat het zo is dat niet iedereen dat moet gaan doen. Je moet daar een bepaalde passie, nee, kennis dus en feeling mee hebben... en dan moet je het gewoon gaan uitproberen en kan je ervan leren. Ik denk ook dat sommige smaken echt beter tot hun recht komen... als je producten op een bepaalde manier behandelt. Ja. Maar, maar je goed. kan het natuurlijk wel niet vermijden, denk ik. Ik bedoel Dat is met de novelcissie natuurlijk ook gebeurd. Nou, ik denk dus... Tegenwoordig zie je, denk ontmoeten. ik, toch wel... dat je in de eetcafés ook de bolletjes gevuld met. Er zijn schoen. nog cafés bij ja, gestapeld, ja, uh, gestapelde Maar Dat is dus volgens mij precies het probleem wat Wil zegt dat, het, ja. dat die keukens zich niet, scheid, niet gescheiden ja. houden. Laten we doen waar, ook waar je goed mee. in bent. Ja. Wil, ik ga praten met waar jij goed in me, bent. Ja, je, je bent. Je bent uh, goed in eten, je bent goed in koken. Um, en een maaltijd, een goede maaltijd begint altijd met, met, met een stukje brood. Ja. En wij gaan dat vandaag testen. Er worden hier drie mandjes brood nu op tafel gezet. Dat is pen campagne. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor gewoon vloerbrood, zei je. Misschien eerst even een paar dingen die we moeten weten voordat we gaan proeven. Waar draait het om bij goed smakelijk brood? Zo, ja, dat is een hele goede vraag. Voor mij is brood altijd waterbloem. Of een, uh, een volkorenbloem, of een uh, bloem. hoe dan ook, maar waterbloem. Uh, zout en gist. Ja. Of een zuurdees in plaats ja. van een gist. Maak je dan je brood zelf altijd? Ja. ja. Maar kijk, dit wat je zegt, die vier ingrediënten, dat wist ik dan zeggen... Oh, weet ik ook nog wel, maar ik kan niet een, een brood maken. Waar zit, waar zit hem de, de crux? Wat, wat, wat, wat is de kunst? Je kan daar heel ver in gaan in uh, hoe, hoe, hoe je dat doet. Er zijn mensen die daar uh, jarenlang ook op gestudeerd hebben. Maar in, in principe is, is de kunst altijd dat je, als je brood maakt... je in ieder geval moet, van moet uitgaan dat de ingrediënten zuiver zijn die je gebruikt. Zuiver. Ik moet je even onderbreken. En dat is de geen broodverbeteraans. Het is verkeersinformatie. Sorry. Er staat nog een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaansveen en Leidsendam, 14 kilometer file. De politie is daar bezig met technisch onderzoek naar een ongeluk... waardoor er twee rijstroken dicht zijn en die blijven ook nog even dicht verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan beter via Utrecht rijden over de A9, de A2 en de A12. Want op de A44 staat het verkeer inmiddels ook helemaal vast. Daar staat tussen Leiden en Wassenaar ook 6 kilometer. Op de A58 van Breda naar Eindhoven een korte file bij Oorschot van 2 kilometer door een aanrijding. En dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Utrecht en Den daar rijden namelijk geen treinen door een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur. Dit is Maggiare. Op Radio 1. En in Mangiare praten we vanavond over heel veel onderwerpen. We hebben al uitvoerig <tie> stilgestaan bij de, bij de Franse keuken... die in de recette pour bien vivre uh, al hier op tafel liggen. Will Demand die zit naast mij. Hij is chefkok van restaurant Bordewijk in Amsterdam aan de Noordermarkt. Uh, hij kan ongelooflijk goed koken. En de lekkere maaltijd bij hem begint altijd met een fijn stukje brood... En hij is mij nu aan het proberen uit te leggen wat het geheim is van goed brood. De ingrediënten moeten zuiver zijn. Ja. We hebben het dan over goede meel, gist. Ja. Uh, water, en zout. water en zout. En, op, en dan? En uh, in plaats van het rijsmiddel, zeg maar, kan je ook natuurlijk ook een zuurdesem nemen. Precies. Dat is wat ingewikkelder. Dit is geen zuurdesembrood nee. dat we gaan testen vandaag. Nee. Ehm. Um... Ja, en verder is de behandeling van zeg maar, een gisbrood voor mij ook altijd wel zodanig... Uh, je, je moet tijd nemen voor een brood. En je moet in, in eerste instantie heel goed kneden. Want door dat kneden krijg je zeg maar, de, de structuur... die ervoor zorgt dat het brood um, zacht en, en lekker om te eten wordt. En doe je dat handmatig of met een machine? Kan beide. En hoe, hoe doe jij het? Uh, voor gedeelte handmatig. en Voor gedeelte dan oh, toch weer met de machine. Oh, ja. Want laten we even voor de duidelijkheid... Ja. De, de, de helft van de broden wordt thuis door jouw vrouw gebakken... Ja. voor het restaurant. Ja. En de andere helft wordt in het restaurant gebakken. Ja. Wegens gebrek aan ruimte, neem ik aan. Of, ja, wegens is het... gebrek aan ruimte, ja. ja. Jullie bakken je brood zelf. Ja. Dat wordt goed gekneed. Zit daar dan ook nog iets in wat ik dan uh, moet weten? Ja, nou, dat kneden is een belangrijk uh, gedeelte. Want door dat Kneden maak je die glutenstructuur zodanig dat het uh, brood mooi kan rijzen. En zeg maar, dat is de eerste reis. De eerste reis, zeg maar de eerste drie uur. Ja. Dan gaat het brood heel erg omhoog. Dan moet je het weer terugbrengen. En dan krijg je een tweede reis, waarbij je dus zeg maar het bolletje al vormt of de meerdere bolletjes. En als dat dan uitgeeft, dan stop je het in de oven. En brak je je brood nou al jaren echt precies volgens hetzelfde recept? Ja. ja op een gegeven moment heb Elke je het dag weer. door uit te ja. zoeken van dit is mijn recept. Zo blijf ja. ik het nu doen. Ja. Nou, dat hoor je namelijk heel vaak over brood. Ja, ja een heel persoonlijke doen. dingetje, brood bakken. Ja, ja. Oh, ja dat, is, dat is echt zo. Ik kan aan een brood bijvoorbeeld wie het gebakken heeft, ook bij ons in het restaurant. Ja. Dat het grappig is, ja. ja, ja ik kan, de, het brood van mijn vrouw kan ik zo dus... onderscheiden ja, van, de, ik wil, ik, van de, ik, zeg maar... Terwijl ze precies hetzelfde doet, zegt Terwijl ze precies hetzelfde het doet, opbakken, ze ze precies doet ja, ja. ja. Ik neem aan dat je het brood van je vrouw het lekkerste brood vindt. Ja, maar natuurlijk. Ja, dat is het goede antwoord. Je gaat door voor een huwelijksreis. Maar uh, dat is misschien eigenlijk net zoiets als inderdaad van... Nou, het bij, uh, bij je leest, hè, van die uh, bourgeois-keukens, dus met die broodbakmachines. Er is ja. één grote reden waarom dat niet klopt. Nee. Een brood moet in een gloeiend heet overgeschoten. Worden, anders krijgt het geen koers. En dat is een broodbakmachine. Nee, dan. die verwarmt het langzaam op. Ja, dat ja. is Dus dat kan. Het is, ja. Ja, je krijgt nooit het brood wat je wil. Ik ben heel benieuwd, Wil, wat jij van deze broden vindt... die wij ingekocht hebben. Wij, wij oh. kopen altijd bij gewone winkels in. Ja. Omdat de gewone burger ook... en onze luisteraar natuurlijk ook gewoon meestal bij gewone. Jij begint nu met... Ja, pak maar een stukje. Dat is nummer jij, één, hè? Jij begint bij nummer één. Dat, nou, hoe ziet dat eruit? Even... Ja, ik zal... Ik zal ik, ik. Het is allemaal... Dit is een beetje... De structuur uh, voel je nu, hè? Ja, de structuur. Dit is een beetje zomper, zou ik maar zeggen. Het is een van kruimproefje. Ja, als je... Kijk, je duwt hierop en het is al heel erg pad. Dit is heel erg mooi elastisch. Het heeft ook grotere bellen. Ja, grotere gaatjes ertussen, ja. Dat is al wat... Uh, Ela ja. ja, elastischer. Je ziet aan de korst ook dat het wat... Uh, een, een, uh, een langere oven heeft gehad dan dit... Hoezo, ja. hoezo zie ja, hoe de zie de je dat dan? Want hij is niet bruiner of zo, of wel? Nou, het is dikker. De korst is dikker. Oh ja, die is dikker geworden. Ja. Ja. En doordat het knapper is, is uh, um, vocht gebruikt bij het uh, afbak. Met een plantenspuit, hè? doe je dat thuis. Dat doe je thuis met een... De... Oh, of dan ga je met, ze over het brood Of gewoon he? met een glaasje water. Ja. Uh, ja. Of je gooit een glaasje water in de oven. Verwaarloos brood 3 niet, hè? Brood oh, nee. 3 moet ook nog even nee. gevoeld worden. Want die <laughs> voelt zich nu heel beroerd. Want die ziet er eigenlijk heel anders uit dan ja. de rest. Die is ja. zo wit. Ja, dat is heel wit. Het is heel nat. Met een wit nat brood. Ik weet al wat het is. En hier. veel compacter wil. Ja, toch? Heel veel compacter. Ja. Er wordt nu geroken. Wildeman, chef-kok van Bordewijk, ruikt aan brood. Uh, het ruikt naar gist. Ruikt dat is geen goed teken, toch? Ja, hoe minder het naar gist ruikt, hoe, hoe beter dat is. Want dan betekent ook dat je een moeder gebruikt hebt. Moederen, zeg maar, het stukje deeg dat je van de vorige dag hebt overgehouden... dat ook rijstkracht heeft. Ja. En daardoor kun je minder gist gebruiken. Want gist ruik je altijd. Je kan het zelf ook. Dat, en dat zet je... Ja, we zitten nu eigenlijk hier in Manjari live... gewoon eindeloos aan je... nat brood, want het is een beetje nat. Ja, dit is een heel elastisch ja. brood. Hier kan je ook, denk ik, ook mee tennissen wel. Ja. <laughs> dat moet ook enorm meegeven. Maar het ruikt... Ja, er is heel... deze ruikt heel... Ja vlak. Ja. Je hebt eigenlijk al een beetje je keuze gemaakt, ben ik bang. Ja. Maar, uh, Manfred, heb jij ook nog even... Nee, ik wil die, die twee... Je wil brood ja. twee nog eventjes voelen? En brood één? Ja. Brood één. Dat is een heel serieuze ja. baan is dit, hoor. Ja. Wordt... Ga je ook iets proeven nu? Of heb je, ja, heb je dat voelt... eigenlijk niet meer nodig? Ga maar proeven. We hebben hier dan wel olie en boter op tafel staan. Ik, ik geloof mm. dat Hollanders nogal de gewoonte hebben... heel veel olie en boter te gebruiken in een restaurant vooraf de maaltijd. Mm -hmm. Dat is niet zo verstandig natuurlijk, hè? Dan heb je geen honger meer daarna. Dat wow. is natuurlijk waar. Wow. En, Ach. mannen, vertel eens wat. Wil, hoe is nou, Nummer 1 is nog knapperiger, hè? Ja. Nummer 1 is knapperiger. En, nummer 2... En, twee... en er, zit, er zit ook een soort... Daar zitten andere granen ook in. Ja, het is een beetje bruin. Ja, het is een beetje bruin, maar het heeft ook een soort... Uh, um, hoe moet je dat zeggen? Daar zit een... Uh, Onregelmatige structuur. Nee, daar zitten uh, velletjes in van een... Ik denk van een zaad. Nou, ik denk een hartchirurg echt zijn ogen uit zou kijken hier... als hij zag hoe jullie hier met dit brood in de weer zijn... Het wordt geproefd, er wordt gekneed, het wordt uit elkaar getrokken... het wordt minutieus bekeken. Ik vind er wel lekker één, hoor. vind wel lekker, dan? Brood één wordt uh, lekker bevonden. Zal ik eens eventjes... Wel... Uh, nou, Wil... Heb jij liever twee? Wil gaat voor twee. Ja, we vinden het wel mooi, traditioneel witbrood, ja. hè? En dat is... Uh, Willen jullie al iets weten, liefde. eigenlijk, hierover? Van wie het is, bijvoorbeeld? Brood 1 is van, de, hm. is, is van de warme bakker in de pijp. Ja. In de pijp in Amsterdam, voor de duidelijkheid. Dus gewoon van een warme bakker. Ja. Die nog echt warm is. Ja, maar dit is volgens mij... Ja, daar zitten vetten in ook. Ja. Daar ben je minder enthousiast over. Dat is het leuke van 2. Dat is niks. Brood 2, daar ga jij voor. Dat is van ja, het Vlaams, uh, Vlaams broodhuis. Ja. En 3 is van de forniel. En drie dus. is van de Albert Heijn. Oh. <laughs> ja. Nee, dat is, uh, zeg, als er nou eens een keer zo'n dag is dat je vrouw naar de kappen moet... en jij hebt het ook heel druk... zou jij dan ook gewoon zo'n brood gaan kopen? En ik kijk, kijk me nu een man aan. Maar natuurlijk. Ja? Oh, god, dank. Nee. nee, want <laughs> nee, ik nee, doe... Ik wil even voor, zonder misverstanden. We bakken voor het restaurant. Dat brood eten we heel veel. Maar wij kopen ook brood. En onder andere, zeg maar, het Slaams Woordhuis. Dat vind ik... Uh, ja. Die moet komt er bij leggen? jou heel goed af, hè? Ja, dat is heel goed. Want ik, ik heb... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Daarom zei ik ook al. Het heeft een dikkere korst. Het is een mooie gerezen. Ja. Heel goed. Ik heb wel wat, Ja, voor mezelf wel wat kritiek gehad op hem. Ik vond dat ze af en toe... Te veel alleen nog maar aan de korst dachten. Niet meer aan de binnenkant. Maar het is een mooi brood. Ja. Uiteindelijk komt hij het beste eruit de keuring. Maar Alfred Meuwen, ga je ja, daarmee uit? Je dat je daar helemaal gelijk in hebben. Hé, Passant, er staan hier wat olie op tafel. Ik ga er toch vanuit dat dat van, van jou is, hè? Die ja, olie... dat is een hele lekkere olijfolie, zeker. Ja. Van de maar om niet te proeven, zelf. dan kan je het beter puur proeven. En dat is eigenlijk met olijfolie ook. Als je olijfolie wil proeven, <krijg> doe je het niet met brood doen, maar puur. Maar Als goed, ik dan nu dat we. gewoon even heel ordinair met mijn pink in deze olijfolie ga... Wat mij altijd op is gevallen <krijg> bij jou, olijfolie... is dat het altijd vrij pregnante... Spaken zijn. De, de olie ja. is. ja, pittig eigenlijk. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, ja dat komt natuurlijk omdat we een heleboel verschillende soorten olie in de winkel hebben. En dat we natuurlijk zoeken naar verschillen. Anders heeft het geen zin om al die verschillende soorten te hebben. En je hoeft niet 18, 18 dezelfde olie te verkopen. Dus we zoeken naar hele mm. duidelijke. Uh, olie. De ene olie is heel bitter, de andere is heel groen, de andere is heel peperig. En zo hebben ze Gaan allemaal. Gaan wij als eigenlijk... Nederlanders daar nu ook wel in mee? Ja. Want vroeger nam je juist eigenlijk. Uh, graag een olijfolie die, die ja, een beetje, beetje, beetje smaakloos eigenlijk ja. was. Ja, nou, dat is, ik heb het bij mezelf in, in mijn eigen ontwikkeling van het olijfolie ook meegemaakt. Dat, je dan, dat ik eigenlijk steeds meer die, de, de peperige, groene en ook bittere kwaliteit van olijfolie ga waarderen. Wat ik vroeger eigenlijk toch, toch ook moeite mee had. En ik, veel klanten bij ons ook moeite mee hadden. Maar ik merk dat ze meer en meer, door de jaren heen... dat juist gaan waarderen, dat bittere en, ja. dat, en dat peperige. Ja. En dat ze zeggen, kom op, heb je nog wat sterkers? Dat ze dat juist lekker vinden. We raken eraan gewend. Goed, we, gaan nu, we hebben nu een hele rijke uh, drie kwartier achter de rug. We gaan nu op dieet, want uh, het is de maand van het afvallen. Waarom eigenlijk? Ja, omdat we een uh, december hadden... Zo. Ja, wil, uh, wil jij helemaal niet, hè? Ik nee. ook niet, hoor, trouwens. Maar uh, Chris Bijma wel, onze verslaggever. Hij, uh, hij wil aandacht vragen voor een boek waar, waarmee hij... Een forse aantal kilo's is afgevallen. Eh, met recepten waarin kreeft, oesters, champagne en kaviaar voorkomen. En geen wonder dat het boek dan ook Luxe Geheimen heet. Ja, dit is het boek. Ik kreeg het van mijn onderbuurvrouw Maartje. Die was razend enthousiast. En uh, dat ben ik nu ook. Um, luxe Geheimen. Volgens ons ligt het geheim vooral bij uh, Margot Roggeveen... Um, nou, Maartje, zeg jij het maar. Uh, ja, Margot is een diëtiste met een Haagse clientele... van uh, ambassadeurs, diplomaten en royals... van wie het niet chic zou zijn hier de namen te noemen. Maar ze komen wel. En ze hebben een druk leven met, uh, met allemaal cocktailparties en zo... en waar het uh, moeilijk is om op in lijn te letten. Maar dat lukt ze dus dankzij Margot en Maximiliaan. Ja. En het is ons ook gelukt, toch? Het is ons ook gelukt, in ieder geval een tijdje. Ja, Maartje lacht omdat ze een maand op Cuba is geweest. En toen is ze een beetje afgedreven van onze nieuwe levensstijl. Maar dat komt allemaal goed. En ik denk dat ze nu een beetje jaloers is. Want ik ben op bezoek geweest bij Margot. Bij mij is het begonnen om mijn onderbuurvrouw had dit boek... een luxe geheim. En die zei van ja, ik wilde gewoon een boek hebben waarvan ik dacht... ik wilde er wel van afvallen, maar ik wil eigenlijk... Ik wil eigenlijk gewoon lekker eten. En dat was ja. dit boek. Ja. En ik sloeg gewoon aan, volgens mij, op de titel. Ja. Denk ik. om Iets met geheimen. Een beetje jongensboek. Ja. <laughs> en dan luxe. <laughs> Misschien het James Bond onder de, onder de kookboeken En het beviel me gewoon. Ik vind het gewoon lekker eten. En ik viel er waanzinnig van af. Hoe is, hoe, is, hoe is dit boek ontstaan? Ik heb dat samen met een patiënt gedaan, Maximiliaan. Die kwam bij me en uh, nou, toen zei hij, ja, je bent mijn laatste redding of het wordt een maagband. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen, een maagband. Het lijkt me helemaal niet fijn. En hij zei, ja, maar ik hou zo van lekker eten. En ik vind het heerlijk en ik heb alles al geprobeerd en het lukt gewoon niet. En uh, nou, toen zei ik, oké, okay, nou, we gaan het gewoon proberen. En hij deed het fantastisch. Hij uh, had er ook echt zin in. Hij zat lekker te koken, lekker te eten. Hij zei, ik kan uit eten gaan. Ik kan naar de restaurants gaan. Ik kan lunchen. Uh, ik kan mijn glaasje wijn blijven drinken. Als ik maar sommige dingen niet doe, dan gaat het goed. En het ging zo goed dat Maximiliaan het initiatief nam... om samen met Margot aan de hand van haar regels een boek te maken. Maar u bent natuurlijk thuis nu alleen maar geïnteresseerd in de do's en de don'ts van Margot. Nou, hier komen ze. Allereerst de don'ts. Uh, rijst, pasta, uh, brood, kaas. Dat zijn de grootste dons. Dus dat heeft allemaal met koolhydraten te maken, toch? Hoofdzakelijk wel. Uh, het is um, belangrijk dat als je wil afvallen, dat je die dan even niet neemt. Ze komen er weer in terug, zodra je verbranding weer heel hoog is geworden. En de verbranding wordt hoog door de fatburners... die je bij de lunch en bij het avondeten moet eten. Maar dit is natuurlijk interessant. Voor de, ik, volgens mij zitten de luisteraars met hun oor tegen de radio... want die willen weten wat zijn de fatburners zijn. Nou, dat is het luxe geheim natuurlijk. De vetburners, dat zijn... Uh... Wil je het onthullen? Nou. Oh. <laughs> oh, Weet oh. wat je doet nu, hè? Uh, ja, mijn geheim <laughs> prijsgeven. Nee, de vetburners, dat zijn uh, vis, kip, ei en schaalschelpdieren. Waarom zijn dat vetburners? Die kosten meer om te verbranden dan dat ze uh, leveren aan energie. En die zetten je verbranding dus omhoog. Als jij een ei eet dan eh, kost het jouw lichaam meer energie om het te verbranden... dan dat het ei levert. En zo gaat je verbranding omhoog. Wat mijn ervaring is, het is gewoon reclame natuurlijk... ik ben heel erg eh, van origine een zoete kou. Dus ik stopte maar zeggen, bij elk benzinepomp... dacht ik al dat ik passeerde van, daar ligt een mars voor jou. Hè? Ja. En daar ben ik helemaal van af. Ja. Dat vond ik zo gek. Ja, maar dat is ook heel erg logisch. Waarom is dat? Want uh, doordat je die snelle koolhydraten niet meer uh, eet... Um, zoals, ik, je mag ook geen koekjes uh, en snoepjes en marsen en dat soort dingen... Um, is je bloedsuikerspiegel veel rustiger geworden. Nee, want dat dacht ik. Ik dacht van, oh, dan krijg je dat yo, -yo effect ik ben, natuurlijk wel, ik, ga niet, ik ben wel inmiddels wel andere dingen gaan eten, gewoon gaan eten, zal ik maar zeggen. Maar dat is weg. Dus dat dacht ik van, ja. alles wat ik eraan over heb gehouden, is meegenomen. Maar dat heb ik eraan overgehouden. gehouden. Dus ik snoep veel minder. Ja, je hebt een mix gevonden eigenlijk. Je hebt, uh, in het begin heb je het heel goed gevolgd. En toen dacht je, nou, nu is het allemaal oké. Okay. Nu hoeft het niet meer zo erg, ik voel me goed. En dan ben je het zelf gaan uitbreiden. Dus je hebt eigenlijk... Heel, op een hele natuurlijke wijze heb jij het voor jezelf uh, opgelost, terwijl ik dat eigenlijk ook zo wil. modelleerling Chris Baiema op dieet. Ik geloof dat hij 12 kilo is afgevallen. Hij is echt om door een ringetje te halen. Maar veel te jong voor mij, dus ik begin er niet meer aan. Uh, u kunt uh, overigens een dieetrecept uit Luxe ge uh, Geheimen nalezen... op onze website www.radiomangiare.nl. En u kunt ook naar onze website gaan om reacties te geven... op deze uitzending of vragen te stellen. We hebben een uh, reactie van Frans uit Gietjerg. Hij, uh, hij is dol op dit programma, met name de rubriek van Jona. Nou, die heeft hij nog te goed, want Jona komt zometeen met haar receptuur. Die vindt hij heel erg leuk, zeker in samenspraak met de gasten. Nou, gasten, u hoort het. Zelf kook ik voor mijn vrouw en drie kinderen en vaak probeer ik wat uit. En het zou heel erg leuk vinden als er wat gewone dingen worden geprobeerd in jullie programma. Gewone dingen. Ja, nou, ik begrijp dus wel wat hij bedoelt. Nou ja, ik vind dat we niet zulke hele ongewone dingen doen. Laat het vorige het, uh, keer huizarensalade. Vorige keer huzarensalade. Oeh, ik, moet nu, ik heb nu voornamelijk die boterkip. Dat is in India natuurlijk heel gewoon. Uh, misschien hier iets minder. ik maar vind het een goed advies. Ja. Ja, laat, laat mensen Stuur die dingen denken in. van Precies. ik zou dat wel een keer uh, gemaakt willen hebben. Laat ze maar insturen. Tips, Dan gaan we vragen, de... suggesties allemaal via radiomanjari.nl. Wij, wij luisteren gaan, naar uh, alles. We gaan naar boterkip. Uh, Jona van uh, kookboekenfanaat, heeft de receptuur... drie verschillende recepten naast elkaar gelegd van het... De butter chicken. Ja, dus dat is altijd wel even zoeken. Hè? Dat uh, realiseren de luisteraars zich misschien niet allemaal. Maar dan denk ik, ik ga boterkip maken. Waarom boterkip? Ik wilde een keer een ander land, dus India. Ja. Ik heb ook niks met de Indiase keuken. Dus dat uh, is al opmerkelijk. Maar ik heb ooit uh, gegeten in een restaurant, India's. En daar kreeg ik butter chicken. En dat vond ik ontzettend lekker. Dus sindsdien, denk ik, dat is mijn Indiase gerecht. Ja. Dus toen kwam er een heel erg mooi boek uit... Dat is een Engelstalig boek, India. Dat zit in een rijstzakje verpakt. Nou, en Nou, Ik was nee, erg onder de indruk mooi. van dat boek. Ik denk, nou, dan vind ik dat een echt leuke aandacht. Ja, echt zo'n katoenen Ja, zo'n zo katoenen Dat krijg je ja. eromheen. Daar past het boek uh, precies in. Het is een enorm dik boek. Mensen die het boek De Zilveren Lepel kennen... van de Italiaanse keuken. Het is vergelijkbaar, maar dan over de Indiaanse keuken. Ruim 800 pagina's, vol met recepten. Dus dat was de aanleiding om India's... Als, of India's eten als uitgangspunt te nemen en de boterkip. Wat dus... een dik boek joh, ja. ongelooflijk, mooi. En leuk om in te bladeren. Ja, boterkip. Dat mm. klinkt alsof je een pakje boter doet en daar doe je dan een kip in. Nou, dat valt er zo erg mee. Er zit uh, per recept, het wisselt natuurlijk een beetje. Uh, 75 gram. In eentje zit er maar 50 gram boter op een kilo kip. En in de derde zit 125 gram. Dus op een kilo kip. Nou, dan vind ik het nog meevallen. Ja. Nou, Wel. Waarom wordt het boterkip genoemd? Omdat het een romige smaak heeft. Het, is ook ja. een, uh, het wordt geweekt, uh, of uh, gemarineerd moet ik zeggen, niet geweekt, gemarineerd in de yoghurt. Daar is, uh, het lekkerste Van is natuurlijk daar. als je dat ja. een nacht al doet. Dus dat is natuurlijk eerder de verwijzing naar de boterkip dan de boter zelf. Dat maakt, dat maakt de kip zacht, ja. Ja. En dat is het dus uh, minimaal twee uur, zeggen ze. Maar het lekkerste is natuurlijk als je dat een hele nacht laat marineren. Dat heb ik ook gedaan. Omdat dat het ingewikkeldste is voor mij. Ik hou mij letterlijk aan de receptuur. Ja, zo moet het. Dat is de opdracht. Dat moet zo, dus dat, en dat is nog geen sinecure. Ik vind dat nog een heel karweitje. Om... Zeker als je niet ja. gewend bent om India's te koken. Ja, je hebt nog twee andere boeken uh, gevolgd, India een, dus. Het tweede boek meer? is een boek dat ik zelf al heel erg lang gebruik. Dat is een boek dat heet 50 Curries uit India, van Camelia Panjabi. Dat boek heb ik zelf al uh, nou, ik denk al tien jaar zeker in huis. Het is nog, gelukkig nog steeds leverbaar in, in een kleine pocket... Uh, en daar staan echt de 50 lekkerste currys van India in. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen heel erg dol op currys, dus uh, ja. dat boekje vind ik nog altijd gretig aftrek. En het derde boek wat ik heb gekozen, dat vind ik namelijk zelf ook wel erg grappig. Dat is het Bollywood kookboek. Bollywood kookboek, ja. ja, dat in moest natuurlijk voor. komen. Een Bollywood. grote ja. markt. Ja. Het grappige is natuurlijk dat... Ik heb er hier nog een omwil, dus we kunnen gewoon oh ja. met een volgende oh, Ze vorken. gaan hier al met messen en vorken gewoon. Ja. Het Bollywood kookboek daarin staan dus uh, recepten... de favoriete recepten van uh, filmster in India. Dus natuurlijk helemaal niks opmerkelijks aan. Dat is een enorme markt, weten we allemaal. dat Bollywood in... Maar de, als de Bollywood opstaat, is het gewoon sowieso kassa. Ik vind het alleen bijzonder dat het in het Nederlands vertaald is. Ja. En Wat is een, uh, leeft dat hier, vraag je dan? Ja, af. ja. het is ja. in samenwerking met de Novi ook uitgegeven. Maar, nou ja... Kennelijk uh, sprak het tot de verbeelding. Toch even nog, voor de, voor, uh, voor de begripsverwarring of juist niet. Butter chicken is eigenlijk een curry. Een ja, curry. valt onder de curry. Ja, maar wat okay. is een curry? Ja. Dat is natuurlijk het ingewikkelde ook met het opschrijven van dit soort receptuur. Uh, er gaat bijvoorbeeld in alle drie de recepten garam masala. Garam masala dat is in ja. India gewoon een mengsel wat huisvrouwen ja. zelf thuis samenstellen en juist. maken. Dus er is eigenlijk geen standaard voor te verzinnen. De karamassade die je koopt in de ene winkel... smaakt ook anders dan die van de ja. ander merk in de andere winkel. Er is ah. geen eenduidigheid in. Scary, dus hè. daar begint de eerste verwarring dan daar eigenlijk al. Daar gaan we al. Ja. Ja. Nou, laten we maar gaan proeven dan. <laughs> want uh, we hebben vijf minuten om... Ze zien er heel verschillend ja. uit. Daar zal ik nog even wat over vertellen. Er Zijn er twee zien er vrijwel hetzelfde uit. Namelijk Zalig. die van de, uit het india kookboek <coughs> en uit de curries van uh, Punjabi. Die uit het bollywood kookboek ziet er heel anders uit. En het grappige is dat diegene die uit het bollywood kookboek het dichtst bij komt het dichtstbij de herinnering die ik zelf had aan het gerecht... wat ik ooit had in dat restaurant, wat boterkip heet. En dat betekent eigenlijk, is dat al een indicatie... dat je dat je heel want dat vond je heel erg lekker. En die, ja, dat vond ik heel erg lekker. Die is ook echt anders gemaakt. Dit is de enige waar uh, bouillon bij ingaat. En het grappige is, die andere, ze zijn alle drie... hebben dus die kip dus uh, gemarineerd in de yoghurt een nacht lang... En die ene twee, daar is dat ongeluk met het citroensap... wat er ook bij gaat in de schrift gegaan. En bij dat Bollywood-kookboek is dat dus niet gebeurd. Er zit een tomaat in, Johan. Ja, bij deze twee zit tomaat in. Dus die wat Bollywood is echt heel anders. Even voor ja. de duidelijkheid, luisteraars thuis zien dat niet. Maar Manfred die zit al heel <tus> vrijpostig eigenlijk te prikken. Dat mag ook ja, worden. Mag ja, we ja, ja, ja. Wil, je, ik wil jou ook ja, aanmoedigen op, uh, om even ja, flink brood, euh, te gaan ja. ja, proeven. En Wil, de Demans van uh, Bordewijk... die gaat gewoon rechtstreeks op, uh, op, op Bollywood af... Die weet ook wel waar hij moet zoeken. Is ook de enige waar koriander op zit. Nou, ja. Juist. vers. Terwijl die andere koriander. twee, daar staat dat helemaal in het recept niet bij... dat er koriander op hoort. En in die van de Bollywood wel. Deze app absoluut ja. anders dan de andere ja. twee. Ja, van is dat het zo ja. zacht is en gewoon smaak... Ja, de enige wat ik toch wel van Indische, India's eet. Weet. Dat het altijd heel erg scherp is. Ja, maar daar heb ik inderdaad wel een beetje op uitgezocht nu. Om niet iets heel scherps te maken. Omdat ja. je... Uh, dat hier in ons land toch de manfred, minder gewaardeerd ja. wordt. Wat, wat kan jij nog even iets zeggen over, over de smaak, de verschillen misschien? Ja, één en twee, die lijken eigenlijk heel erg op elkaar. Ja, ja uiterlijk en uiterlijk, maar ook. Ook smaak. maar ook qua smaak. En die... uh, ik vind het eigenlijk uh, hartstikke lekker. Het <lacht> is <lacht> dus niet echt Franse klassieke keuken, eten. maar het eigenlijk <lacht> wel hartstikke lekker. Ja. Door het zuurige. ja. ja. Het frisse en het zoete en een klein beetje spijs. Oh, Ik, nou, ik voel nu al, Manfred we gaat ja. een schriftje in ik India vinden. Ja, India, in, schriftje. <laughs> gaat weer net doen alsof hij een schriftje in India heeft gevonden? Nou, zijn dat de delen van een kip of een hele kip? Nou, je, ik, ze zeggen allemaal uh, kip in stukken of een kippenvlees ontveld, ontbeend en in blokjes van 5 centimeter. Ja, juist, maar dat is geen kipfilet. En in een uh, kilo kip in. Nee, ik heb geen kipfilet. Ik heb iets wat je nou. tegenwoordig van die kippen ja. En die uh, heb ik in stukjes gesneden. Ja, okay. Ik vind namelijk ook wel lekker. Ik vind de kipfilet vaak te droog zelf. Grappig en dat het zo'n kipdij uh, mm -hmm. Ja, dat schrikt me door, door de yoghurt. Wat, ja. wat vind jij de eigenlijk, stoen. Wil? Trouwens, ja, doen, zo. Ik Wil, kan je nog iets zeggen zo? over de verschillen tussen de verschillende curries? Uh, ja, ik, ik vind die uh, Bollywood-versie inderdaad ook wel de allerlekkerste. Ja. Ja. En jij hebt ja? die Bollywood ook nog ja. geprobeerd? Vind je de lekkerste? Ja. ja. Jij niet? Ik vind die het lekkerste. Ja. Geschrift en, en haal? Uit de 50 curries, uit de ja. Vijftig curries die ja. vind ik het meest, uh, ja, meest krachtig van smaak, dat vind ik lekker. Ja. Is er nog één van de drie die, die een boter nou, botensmaak heeft... of is dit ja. nu ja. helemaal nee. niet meer aan de orde? Oh. Vind je dat er nee. echt naar botensmaak Nee, dat heeft. niet. Nee. Nou zijn wij natuurlijk die Franse keuken. <laughs> oh, gewend. Ja. Jongens, er is groot nieuws. SPOOKRIJDER Inderdaad, de ANWB Verkeersinformatie met een spookrijder. Rijdt u op de A50 van Os naar Eindhoven... dan komt u tussen Knoppen Paalgraven en Veghel Noord... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog één keer het traject. De A50 van Os naar Eindhoven... tussen Knoppen Paalgraven en Veghel Noord... komt u een spookrijder tegemoet. hele mooie combi in dat witte... Ja, en in Manjari... Smikken we en smullen uh, we nog even een poosje door. De drie recepten van, uh, van dit Indiaanse gerecht, de boterkip butter chicken, staan natuurlijk op onze uh, website www.radiomanjare.nl. Er wordt nu hier aan tafel wordt er al een link gelegd tussen het Indiaanse eten en de Franse keuken. Ja, dus uiteindelijk. met Blanc-Manger. Blanc ja, ja, ja. Een oude, een Het eten verbroedert. Dat nou, is dus het gewoon, hè? In de 15e, 16e eeuw werd gemaakt met, met kippenvlees. Ondertussen vertel ik even. ...dat deze uitzending mouder. van Manjare werd en, gemaakt door uh, Jonah Freud... En, ...Janneke Kuiper, Francine Knooienga, Chris Bijma, Peter Possel... ...en technicus Rij. Peter den de Boer. De de uh, onze de gasten de wil de ik bedanken, de Manfred de Meeuwig de en Will de Demans. Volgende ja. maand op 25 februari is dat, denk ik. Nou ja, eigenlijk ergens achter in februari zijn we er weer. Dan hebben we Mac van Dinter. En ga vooral naar onze website, reageer op deze uitzending. Kook wat wij... Op die website hebben gezet. Want dat is hartstikke leuk als u dat doet. Zometeen na acht uur. Willem Middelkoop over de nog grotere economische crisis die ons te wachten staat. Je nee, hebt Middelkoop altijd. Denk ik. Als je gewoon lekker blijft eten, komt ja, alles goed. Precies. Tot de volgende keer. Dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan.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 Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor werk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak. Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunst.